We beginnen de Zoharles 219, op de pagina Kuf, Samig, He, 165, Hasulam, de linker kolom, de regel 17. Becholgach kato. A kavanaghi achten ala shlittim amimunim alehem. Door in alle wijzen van de volkeren zoals het geschreven staat a het sluit op het gaat over de, de bedoeling daarvan is, slaat op wie? Op de 18, op de heersers en de ministers van, die aangesteld zijn over hen, dus over de volken. We hebben moniem 19, en hij gaat het ons aangeven, uh, wie zijn dat? We hebben amemoneem, afrière, afrière, no, Afriron u kastimon Shebaarka schoubaar she ka, we hebben twintig a za va za we shouavim, et chochmatam, omatsikim lahem Le israel. En dat zijn dus van wie? Putten de volkeren der wereld, de, de wijzen van de volkeren der wereld. Van wie putten zij de, hun wijsheid? Wij, maar we hebben een monie, maar dat zijn de aangestelden. Af, Afriron, we hebben dat geleerd, herinner je, oh, uh, die Het mannelijke van de Citra Agra. Die, en Castimon, die twee aangestelden in dit land Arca. We gaan Aza en Azael, en zo ook, die twee engelen, ja, die twee gevallen engelen, Aza en Azael, ook van hen putten zij hun wijsheid, we goeden. Dus van de Sitra Achr. Shemehem, ja. Shavim, Gachmehagoim, dat van hen zuigen, letterlijk, putten de wijzen van de volkeren hun uh, wijsheid, om het kim hem, de Israël, en schenken ervan aan Israël. Zie je dat? zowel in het algemene zin, als in het bijzondere. Natuurlijk, alles zit in één mens. Uh, dat op deze, deze wijze uh, de klipot eigenlijk uh, uh, het licht wordt aangetrokken van de, de klepot, van de aangestelden, over die, dus, die, die aferion, afirio, dus de mannelijke en vrouwelijke, die in de arken zijn. En Azael en Azael, trouwens, we, we hebben dat geleerd een beetje, dat eh, al die zwarte magie wordt ook daaruit, daaruit aangetrokken. En eh, hoe kan een mens komen tot, tot arken? Ja arken is het een beleving, belevingswereld, eigenlijk. Een mens beleeft het wereld, dat, wat hij, er zijn zeven aarden, zeven, uh, het, zeven niveaus, we hebben geleerd van de aarde. En het derde daarvan, van boven en beneden, is arken We hebben dat geleerd, het is ook een land van Klippot. Hoe kom je daar? Ze wisten op welke manier ze konden daar komen. Dat, hoe, moet je, hoe kan je daar komen? Je moet een bepaalde handelingen verrichten, waardoor je jezelf bevuilt. Je bevuilt, de mens moet zichzelf bevuilen, tot, tot zo'n graad. Want bevuiling heeft ook enorme kracht. En het is niet te ontkennen. Kijk, het is een, een, het ene tegenover het andere heeft de schepper geschapen. Het is een geweldige kracht van bevuiling. Het is, uh, de hele bedoeling is dat de mens moet zelf vrij komen om zelf en zelf te beslissen wat hij kiest. Wil jij, dat jij uh, de reine en de andere die wil, of een andere periode, die kiest voor het, voor het veilige werk. En dan wisten zij ook de manier het ook dat erg geweldig. We zullen het, dat we nog leren. Echt in details, hoe dat gaat, hoe, op welke manier uh, men zich uh, manoeuvreert, speciaal zichzelf uh, in, uh, plaatst op de manier dat men komt, tot, bijvoorbeeld tot Arken, tot, tot, tot andere uh, gebieden waaruit, dus waar daardoor kunnen zij, als zij komen bijvoorbeeld door de bevuiling van zichzelf naar de, het land Arken, beleveningsland Arken, dan kunnen zij putten, van die twee aangestellde aziëna's zijn dan ook precies hetzelfde is uh, in, uh, in uh, tegenovergestelde als in, te, in, te, in de andere richting in een tegenovergestelde richting. Als men uh, door het geestelijk werk aan zichzelf zoekt, zuivering, streeft naar zuivering, lukt het niet, doet er niet toe, maar steeds blijft men zoeken naar die zu zuivering. Dan komt men ook langzamerhand naar de hogere en hogere regionen, gaat men putten van een steeds hogere regio van zuiverheid. Daardoor ook het leven, het niveau van het leven, van belevingswereld, in een mens toeneemt. Daar gaat het om. Om de, om de positieve, de constructieve krachten op te bouwen in zichzelf die dus eeuwig, die het eeuwige leven eh, steeds eh, approximeren, benaderen, to toenaderen, eh, dichtbij steeds komen tot, de, tot het eeuwige leven. Ja, in plaats van een kortstondig leven kan ook krachtiger zijn in de klipot, door de onreine krachten, door de zwarte magie kan men ook een geweldig... Uh, iets geweldigs geweldig opbouwen, maar dan is het, het kortstondig en het is alleen maar voor de time being en niet het leven dat uh, sereniteit kan bieden et En daarom zien we de zwarte magie is altijd de beoefeners van de zwarte magie en dergelijke altijd um, ook de uitstraling hebben, weet je, van shamanen, van zware uiterlijk, dat want ze weten van het aantrekken van het van die onreine kracht. Uwechul 22 malchutam, uwechule arba, malachan, malachwan, shalitjen 23, ied, le'ela, vishaltjen Beravati al 24 kolsha aramin. De woorden verder bekeken worden van onze ook de Zoger, Ovagoy magutam en in al hun koninkrijken, enzovoort. En de Zoger zelf zegt: Arba er zijn vier koninkrijken die, die heersen, uh, die er zijn, in, die zijn, die boven zijn, en zij heersen, berawati door zijn wil. Al-Kolshar uh, amhamin, over alle overige volkeren, natuurlijk, dat door de wil van Hashem, maar dan zijn vier uh, koninkrijken, dat wil zeggen boven de wortels van die, van die, van die, van die volkeren hier op aarde. Dubbele punt 24: Dalet Magiot Elum Rumazot. Bij het hele emeritus is niet goed de dag 26 bed, geduwd, gedwongen, u de, u de 2e die kassen, drie maal die die jaren, jaren die dagen, 2600000000, 28 reglui. Minagon die Parzer, en Minagon die Gasef. Vier koninkrijken zijn, deze vier koninkrijken zijn, worden gezinspeeld, oftewel hint daar, uh, wordt gegeven aan hen, in het beeld wat uh, had Naboogadnetzer. Ja, hoe heet hij in het Nederlands? Deze, ja, deze grote, de, grote korse, koning, koning van, van Persie. Ja. Nebuchadnezer, maar je weet wel, Nebuha, Nebukaad nazer, maar je weet dat hij weer de grote, de grote koning van Perzien, precies. En hij had zo'n, zo'n, je had in zijn droom had hij zo'n beeld gezien, en dat is die had hij dus vier, vier uh, delen in hem, en Niemand kon dan begrijpen, Niemand kon uitleggen zijn droom. En dan was het die, die, die grote profeet. Uh, Daniel hij heeft het uh, hem uh, uitgelegd. Uit wat zijn droom was. Wat is dat voor een beeld. En hij had zo'n beeld gezien. Uh, verschrikking bracht het hem. Uh, in dat beeld. 25. En... Die had gezien dat dus het beeld van zo'n uh, die vier delen had: zijn hoofd was van de goede goud, zo'n plaatje of zoiets, 26. Uh, zijn handen waren van, de, van zilver, zijn inner, in, inwendige, het inwendige van hem was van uh, koper, en zijn Dijen waren van uh, ijzer, 28, raglogen, die, die, de bijnen uh, daarvan, die waren, wel van, die waren wel van ijzer, en sommige waren van, deels daarvan was van ijzer, en deels wat was, wat, was nog van leem. Ook leem, zie, dat is ook overeenkomst met de... Uh, de Malgoed, het vierde stadium, het vierde stadium Malgoed, deels heeft ijzer, dus het is wel krachtig, en uh, dat onderste gedeelte, ook de prototype, uh, dus ligt tegenover de vier stadien van, van uh, het helige. Dus Malgoed ook van de onreine kracht, dat heeft ook precies dezelfde constructie, dat uh, de Malgoed is dan um, de vierde is, stadium, het vierde stadium is een deel daarvan, laten we zeggen, de helft, bovenste helft is van ijzer en het onderste deel is van lijm. Lijm is broos, meer uh, onderhevig is aan, aan, kan makkelijk kapot gemaakt worden. Omdat het net zoals de goed van de goed, de goed. 29. We dalet halleluhen goebertum de klipoort, we schon tot... 30 alcohol, 1 haumot, shabaulam. En we dalen en deze vier, die zijn hoogma in de, chogma bijna tjufereten Van de klipot. En zij heersen over alle 70 volkeren in de wereld, die in de wereld 31. en erg is belangrijk wat hij ons nu ons vertelt. Geweldig, geweldig. Het is voor ons geestelijk werk, ook voor de bevating, bijzonder, bijzonder belangrijk wat hij ons nu vertelt. Uh, dat wij het kunnen toepassen in ons persoonlijk geestelijk werk geestelijk werk. Let op. We in kort zijn, dat is al niet de bij hem is Er is niemand van hem, van de volkeren der wereld, die zou maar iets kunnen doen, also, als zelfs, zelfs maar een klein ding zou kunnen doen, iets maar kunnen doen, uit zichzelf. Maar alles wat zij doen, is, wordt aan hen opgedragen om dat te doen. Zij denken dat zij vrij zijn om dingen te doen, verschrikkingen doen, allerlei andere dingen doen. Geen, geen uh, recht en geen rechter. Zo schijnt het aan de mens. En tegelijkertijd doen zij precies de wil van Hashem. Zelfs wanneer zij meenen zo en handelen ernaar, dat ook dan wordt dat, ook dat wordt dan inge bij hen ingefluisterd als het ware door Hashem, en dat is iets bijzonders wat wij gaan nu leren zie je dat wat hij zegt dus alles wat de volkeren doen en ook ten aanzien van Israël alles doen zij uh, niet uit eigen wil kan je het voorstellen wat, wat hij ons nu vertelt dat zij doen allemaal wat aan hen opgedragen wordt van boven om dat te doen het is iets wat, natuurlijk, men kan dat, uh, men kan allerlei dingen ontkennen in deze wereld, duidelijk. Holocaust, Holocaust ontkennen, allerlei andere dingen ontkennen. En men ontkent dat, men weet niet waarom men dat ontkent. Natuurlijk, soms doet men dat uh, uh, opzettelijk, of uh, uh, men wil de ogen dicht doen. Maar eigenlijk, let op, wat wij wat leren... De, ook doet, ook, ook precies, als iemand ook dat opziet, op, precies, zoals uh, die Engelse uh, grote uh, historicus die dan beweert, nee er was geen holocaust. Alles heeft de reden van dat het ook dat wordt ingefluisterd van boven, begrijp je dat? En het is bijzonder belangrijk om van binnen overwinnen je eigen... Eigen beelden, eigen inzichten, wat jij aan tijd gebonden inzichten hebt, maar alles terechtvaardigen wat wij leren hier in de zoger. De zoger wist al ah, waar alle ellendigheid die, die ooit zou gebeuren. Let op. We hebben ook Moshe Kadouvleel beoorigd. 33. Ja? Kila et ketsut u id 34. Shekol hier, uh, Shekol. Ha de reden die je hebt, dat et Israel, 35 sheba van je zeela Misham je in lekarvam La Vihem jaar Shamaim je vrouw, dat je in de jaren 35 van je van mijn verhaal van nog vier jaar geleden, wanneer was het vier, vijf jaar geleden van, uh, uh, van David en, de ster van David en de swastika. Let op nu verder. Baofen shelo asu de volgende pagina. de pachina shelo asu mashu mm huelak moshe pekadet twee lasot aien sham Probeer het goed opnemen in jezelf, want dat is voor een mens buiten, is absoluut onbegrijpelijk. Voor een mens die hoog opgeleid is, professoren, academici, eh, Nobelprijswinners, duidelijk, een religieuze mens, is het absoluut wat hier staat, is verschrikking. Eh, eh, zij zouden nooit akkoord ermee kunnen gaan, want moet je zo zien. Hoeveel mensen zijn overgebleven bij ons? Het is moeilijk om te komen tot de waarheid. Begrijp je? De waarheid tegemoet te, te gaan is een, een helve job. Begrijp je? Het is een erg moeilijke zaak, omdat steeds komen we dichterbij. En je kan niet ontsnappen. Je, je moet het weer op een hogere niveau, weer dingen rechtvaardigen. Eigenlijk. Hoe kan dat? Holocaust. Het is toch een verschrikking. Let op wat hij ons nu vertelt. En nu goed opletten wat hij ons nu vertelt. En wij gaan niet dingen verdoezelen. Wij gaan ook niet uh, mooier maken de wereld, de wereld wat die is. De wereld is schitterend. De orde van de Hashem, de wetten van het Helaal, zijn absoluut rechtvaardig. Eigenlijk. Was, er, was dan het holocaust rechtvaardig? Zullen we dat iets voor horen? We zullen zien de, wat de Zoger ons vertelt. Dat jullie hoeven niet naar mij te luisteren. Wat ik zeg. Kijk nou, hebben we nog, uh, nog Joden overgebleven? Nee. Eigenlijk. Ik heb net uh, gisterenavond, heeft mij iemand gebeld. Een van mijn oude collega's uh, vriend zou ik kunnen zeggen. Ik bedoel, collega in, in Kabbalah. Uit Parijs. Juda uit Parijs. Dat is een Joodse man. Echt echt een fijne kerel... en zo ook, een man... die zou ook misschien een grote kabbalist kunnen zijn. Ik bedoel... een waarlijke mens kunnen zijn. Maar... hij, hij is nog steeds bij... daarin dat hij met het, in, het, in, de, in de club van de Israël... maar hij zegt... ik kijk niet naar al die... al die al die, die, die groepsvermaken uh, wat zij doen. Dat is verschrikking ook... met, met wodka en allerlei andere. Dus dat is net... ...verschrikking zegt Maar alleen, die keek wel alleen s'avonds, nachts, s'nachts. Hij keek nog naar die... ...naar wat wij ze dan doen s'nachts. Een lummel zit daar te lezen... ...en dan komt uh, een grote, de, de baas... ...de grote lummel met een baard, <laughs> ...en die gaat aan hem dan iets... ...boe, boe, boe, ...een paar woordjes zo zeggen... ...dat betekent de lessen die zij hebben. De les moet altijd... De leraar zelf doen. Je moet het aantrekken, het licht, en de anderen moeten het ontvangen. En niet dat een of andere jongen daar zit, daar de, de, voor te lezen, en die terwijl de, die de, de leraar die zit ergens in een ander kamertje, een beetje nog even toetje doet, want het is nachts. hij ligt daar een beetje zo, even lekker, een beetje uitrusten. En dan het einde van de les, die komt daar buiten en die gaat iets. Uh, Boe, boe, boe, boe, boe, ze stellen dan vragen, weet je, zo technische vragen, zo, alleen maar te willen weten, is dat nou les? Maar geeft niet. Maar het was een goeie, goed gesprek met hem en ik mocht hem, deze, deze man. Hij zit al een van de eersten, die daar in een jaar of twintig, in de kabbala, Maar een erg fijne man, hij heeft mij een paar keer gebeld. Ik bel niemand, maar hij belde mij. Hij wist niet dat niemand mij belt. Yeah, nu niet meer, want ik zei dat hij hem ook gezegd. Iedereen werkt aan zichzelf. Maar hij belde mij Hij had gisteren, waarschijnlijk. En tekort iets iets. En hij belde mij op. En ik had hem dat verteld. Dat in grote lijnen wat ik doe. Waarom? Omdat ik wist niet. En hij weet misschien ook niet waarom hij belde mij op. Na zes jaar. In Russisch. Hij is een Rus die zit in, in, in Parijs. Maar hij weet niet waarom hij mij had gebeld. Ah, ik, ik vond jouw telefoon maar zes jaar niet, niet, niet gevonden en nu gevonden had. Dus ik dacht, nou, je weet het niet, Hashem misschien heeft hem gestuurd naar mij om even uh, een goede dag te zeggen. Dan moet ik hem wel iets vertellen. Dan had ik hem uiteindelijk toch wel uh, langzamerhand voorbereid door de zoger heen, zoals we hebben vanuit de zoger, we hebben het concept Yeshua, hebben wij, eh, naar beneden gehaald, zo had ik ook langzaam aangekomen, door de zoger, niet uh, mijn uh, direct Yeshua Yeshua, maar aangekomen via zoger, wat we hebben geleerd van de ketter, herinner je nog, van die speciale zielen, die hoge zielen van de ketter, van de atik, ja, van de negen onderste van de atik, ja, herinner je nog, en dat, het uh, concept van Habakkuk, herinner je door die Habakkuk die, dus, die tot leven werd gebracht en dat was dan, op dat moment was het iets geweldigs van boven dat wij kregen dat uh, concept Yeshua dat waardoor ah, waardoor ik had mij direct gevoeld vanaf dat moment ja uh, ik heb het gevonden het is aan ons gegeven, niet ik maar aan ons is het gegeven en toen dus heb ik mijn gesprek met hem uh, gehouden, misschien twee uur. Ik stond wel, ik, ik, ging, ik, sit, ik zat niet op, een, op mijn stoel. Ik, daarna voelde ik na het gesprek, van misschien twee uur, voelde ik dat mijn benen krampen de in mijn Staan betekent uh, gadloed, ik moest, moest iets over, do, do, doorgeven aan hem. Dus uiteindelijk had ik dus gekomen tot Yeshua. En dan zegt hij: Heb je nog Joden over? Ik zeg: Nee, ik heb geen Joden meer. Geef he? je dan lessen aan, aan Goyim? Ik zeg: Ja. Ja, maar ze zijn, ik zeg het, maar ze zijn dichter bij, in mijn gevoel, ze zijn dichter, ze zijn echt ware Joden. Ware Joden, ze yes, zijn niet de Joden naar vlees. En zo so heb ik het, zo uh, so heb ik langzamerhand met hem dat um, zo'n gesprek gehad. Maar hij zegt, maar dat is een provocatie. Jij provoceert de Joden. Jij zegt dat de Joden dus in de aanwezigheid van de Joden dat jij ging over je praten. Dat is een provocatie. Goed diep zit. En deze man die leert Kabbala al twintig jaar en hij ziet dus bij de Lightman en je zit dan zoveel en nog steeds, begrijp je, omdat maar, in Israël is het absoluut... Maar dat moet een bewijs zijn over hun ook. Wel. Nee, maar bewijs niet, bewijs want zij zoeken naar bewijzen ja. eh, terwijl het veel makkelijk, makkelijker, gemakkelijker is. En je moet gaan boven elke bewijs. Kijk nou hoe, hoe het, het boek uh, wat, wat, ja, dat boek wat wij hebben, ja, dat, het boek van de, de, de leer van. Of de, leer, yeah, de leer over de. zit In de in, hele in, inleiding. Daar zit alles. We hebben niet like, meer nodig. Ik zou so, kunnen misschien. 500 pagina's van de inleiding maken. Dat is niet nodig. In de inleding zit alles. zit Het hele concept. The hele, know, that, uh, <laughs> de hele wat we noemen. Theologie. Tussen de aanhalingstekens. Van het concept Jeshua. De rest is alleen maar. Uitwerking daarvan. En hij ging niet met mij me, uh, discussiëren daarover. Uh, maar eh, dat heeft hij gezegd. Dat is een provocatie. Dus als je dan over Yeshua gaat spreken is Joden, dat provoceer je. Provocatie tegen Joden. En dat is al iemand uh, die diep. Hij leert ook de bron. Nou misschien niet. Dat je niet zo, wat, wat misschien wat ik deed. Maar toch zien dat ze toch aan die groepsgeest hangen. Ja, armen, ja. Dus toch, ja. zijn niet toch. En aan de ene kant wil hij niet aan de massa zitten. Hij zegt, al die massa gebeuren wat daar is. Hij heeft daar hekel aan, want hij zegt, dat is verschrikkelijk. Maar alleen houdt hij zichzelf aan de. En hij zegt, ik weet Ik zeg, waarom hou je dan hier zelf? Waarom ga je dan s'nachts dat horen luisteren? Hij zegt, omdat ik nog niet klaar ben. Heel, hij heeft niet dat concept wat aan mij, aan ons gegeven is. Ja? Dat, wij hebben niemand nodig. Hij zegt, en die en die kabbalisten, die en kabbalist, die, die kabbalisten. Wat in Israël? Nee, nog wat. Die, die was dood, dood gegaan een paar, een paar jaar geleden, twee, drie jaar geleden. Twee jaar geleden. Maar ik bedoel dat verzet tegen de naam ja. Yeshua al, dat ze eigenlijk al helemaal gaan stuiten. Absoluut, direct hoor dat, dat, dat, dat, dat zou toch ook uh, tot gedachten moeten kunnen leiden. Maar die mensen, van, ja hier zit iets, hier, ja. Hier, hier, ja. Zit een, hier zit ook de sleutel. Ja, de oplossing. Om, om, anders, anders om, zou het niks met me doen. Als het precies. Niks was, zou precies. Doen. Waarom zijn ze ja. kwaad? Waarom ja. er, voelen ze dat, zien ze dat dit een provocatie is? Begrijp je dat? Dan betekent dat dit echt daar zit pijn. Ja, precies want er het desinteresse zijn precies, dan niet zeggen, interesseert door. mij niet nee. zeg nou, oké, interesseert mij niet maar als zij dat zien dat het een provocatie ja, dus is dan ja. betekent dat het raakt hen wel aan, maar they, deze pijn willen ze niet, ja. niet eh, verdragen je? want het is pijn je? je moet het verdragen maar juist die pijn is toch iets, iets prachtigs dat je ja. bij jezelf kan merken hey, hier, ja. hier, hier is echt de steen in zijn aanstoot. Dus, yes, maar... Ze willen zelf niet werken. Ze willen niet werken aan zichzelf, wat heb je? En iemand zegt, en die is makkelijkste manier. Ja. ja. Maar als je, zeg maar, een schrik, draad, ja. schrik draad, je hebt een schrikdraad met stroom, je legt je vinger erop en je krijgt een klap. Dat is ook wel weer heel tastbaar voor maar maar, maar, maar, maar, kijk maar. Uh, Henk, er is iets, er is iets, er is, yeah, er is iets, er is iets zo, ja. Yeah dit volk is gewend, altijd gewend om als het ware directieven te ontvangen, ja, Die van boven van hun rabies een woord van wijsheid te ontvangen, en, waren ze, en ze kleefden eraan, en, uh, en uh, dat was nodig in de tijd van Moshe, Moshe heeft het Moshe was de taak van Moshe om het volk te maken ja, het was, een enorme, het was een enorme tak had ik ge, ge, uh, gekregen. Om, zij stonden daar op de Sinai als één ziel. Allemaal waren zij als één. Er was geen, te, geen tegenspalt. was ze, Twee. ze sorry. Er was geen twist tussen hen. Ze allemaal stonden uh, als één. Maar daarna... Kwam de, tweede, kwam de tweede fase. De fase van de, van de personificatie, persi, personifica, personificatie. personificatie, van de individualisering van het, van, van het bestaan. Dat is de gevorderde fase. Natuurlijk kan je niet zeggen dat het de ene sluit de andere af, maar de ene vloeit voort van de ander. Mm -hmm. En dat uh, moment was het tragisch moment. In de zin dat zij het niet hadden ingezien. En al die Arabisch die werkten tegen, zij hadden like, eigenlijk de massa, dat volk dat stond daarbij, wanneer zij dus overleverd hadden in Yeshua. In de, ten eerste is het in de innerlijke gebeuren en de uiterlijke gebeuren is het als, als resultaat van het innerlijke overlevering van de kracht van Yeshua aan de satan. Zo so hadden ze ook dat gedaan dat de die rabbis, dat massa, die, die, wilde, die, eigenlijk, die wilde behouden hun macht over het volk ten koste van het bevrijden van het volk. Want het volk, zou, het volk zou bevrijd worden van als het volk zou dan het Yeshua zou aan, aan, aan, aanvaarden, zou al die rabbijnen zou eigenlijk uh, hun banen hun banen zouden verliezen hun banen hun hun hoe zeggen hun uh, want, status. Status, eer. Uh, no. Want normaal gaat het niet zo naar een rabbi. Je naar rabbi bijvoorbeeld, vroeger ook. Je naar rabbi, dan uh, wat hij had, mm -hmm. nam hij ook een beetje aan hem. Weet je net als je aan God geeft. Dan nam je bijvoorbeeld een kippetje mee. Gaat <laughs> hij aan de rabbi. Hebe de rabbi vertelde hem niet dat de rabbi corrupt was. Ik zeg niet dat het zo is. Maar... Als altijd was het zo, so dat ze moesten wel dat op deze manier doen. Maar uiteindelijk dat is normaal, maar dan, ze hadden niet gehoord wat, je, wat zelf Moshe heeft zelf dat gezegd. Dat na mij zal komen een ander profeet, naar die moet je luisteren. Dus nog even over die, die joden die vanuit uh, uit, uh, uit, uh, Parijs is. Dus. Nou, hij hoorde dat hij hij, hij, hij was niet tegen, maar omdat hij, hij had ook niet, niet, en, maar ik heb nog, ik had nog een keer mij gewoon uh, overzien, uh, zeg het overtuigd, was ik nog een keer, zag ik dat onmogelijk um, is het om een mens, om met een mens te spreken die over Yeshua wanneer die geen kilim heeft, om Yeshua te ervaren. Deelik. Om Yeshua te ervaren in jezelf moet je kilim hebben. Moet je opbouwen de kilim. Hoe? Kan niet anders alleen door weten. Kan niet opbouwen kilim. Kilim voor Yeshua zijn kilim van het geloof. Met elke dag overwinnen de sitra Eigenlijk. In plaats van te luisteren naar deze of deze rabbi. Of deze die allemaal verslaafd zijn aan... Aan de wens om te ontvangen voor zichzelf. Allemaal ontvangen ze voor zichzelf. Alleen op een, op een, fijne, op een fijne uitgekinde manier. Op een zoete manier. Hij heeft de macht. Hij heeft een soort, voelt zichzelf dat hij dat. En op deze manier. Hij uh, gaat overal over de wereld. Uh, Rabbijnen hebben allemaal prachtige salarissen. Anders gaan ze niet werken. Dus een salaris van... Uh, van alles, het is heel iets anders dan... Uh, geen van hen uh, zegt nou ik wil dat niet... ik wil werken mijn werk doen zoals de Torah geleerden hadden ge gedaan vroeger... die hadden gewone appeltjes gepluk, geplukt van een boom... ja terwijl was, ze waren grote wijzen. maar om geen... om niet de Torah te verkopen voor geld... niet een baan te hebben om eigenlijk niet een religieuze baan te hebben om, om daarvan te leven van, uh, van hun toebehorigheid van het geven van het orat, dat zij leven daar, de, door het geven van het orat dat is alleen maar dan zien we wel dat dit allemaal de wens om te ontvangen voor zichzelf is op een, een sublime manier maar hoe, maar nu eventjes, dat heb ik jullie eventjes gezegd even als referentie op wat wij hier leren wat zegt hij ons hier? Uh, de regel 33. We kmoszekat ook leeg, beoorig. Bijzonder, bijzonder probeer of alles, alleen hier zijn nergens anders. Dat wil zeggen, zoals het boven gezegd werd, uitgebreid boven werd gezegd. Kilaet, kets in Kalaet, dat is aan het einde van de tijd interessant is dat Yeshua ook gebruikt hetzelfde, hetzelfde, hetzelfde begrip Yeshua zegt ook wie tot het einde volhoudt ja, je nog, die zal die zal uh, die zal uh, zeg dat? die zal be, uh, bevrijd worden, je, die zal gered worden, Yeshua zegt Iwasheya, we hebben geleerd en hier zegt hij dat ook, let op en dat wil zeggen Zoals het bovenuitgebreid werd gezegd. Kila dat aan het einde, in het tijd, wanneer het einde zal komen, dus tegen de gmartikon, het galee zal onthuld worden, en nu elk woord belangrijk, sekol hariduï, dat al hun heersen van de volkeren der wereld, wat allemaal wat zij hadden geheerst in deze wereld. Wamakot, de Shebakocham en de klappen waarmee zij, uh, uh, waardoor zij uh, hier ghiko het Israël mee wie hem shabazam, waardoor zij Israël hadden verweid, de, de de verwijderd, uh, verwijderen, deden verwijderen van hun vader in de hemel. Lohayuba ze, Aila, Shemeshemshem, let op, wat is zeg ons. Daarmee hadden ze alleen maar gedient. Let op, alleen gedient. Nee, alleen maar, ze waren alleen maar de trauwe dieneren. Om, eh, eh, om daarmee te brengen het Israël tot hun vader. In de, uh, ...in de hemel... ...dus ook wat de volkeren... ...der wereld hebben ook aangedaan... ...hadden aangedaan... ...aan joden... ...met alle vervolgingen en alles... ...let op wat je ons nu vertelt... ...als, we dat, als iemand dat zou horen wat hij... ...de dus hoger zegt en ik, en ik dat... ...nog... ...hoe zou je zeggen dat... ...nog uh, ermee akkoord ga en nog... Uh, jullie dat vertellen, dan zouden ze zeggen... ...wat is dat zo... Dus het is iets verschrikkelijks wat, wat jullie hier hier. Het is een nazisme. Het is een andere vorm van, van jodenhaat. Het is een uh, antisemitische uh, uh, gezelschap wat jullie doen. Let op wat die zogen ons. Dat alles wat, die, wat zij hadden, hadden aan, aangedaan, al die klappen en al die heers, heers, heers, heerschappijen, al het heersen over het. Uh, Israël, waardoor zij Israël hebben afgebracht of ver, deed, deed Israël ver uh, van de, uh, hun Vader in de Hemel af, verwijderd van de waren, Daarmee waren ze alleen maar dieners. De trouwe dieners hebben de trouwe dienst gedaan de volkeren der wereld om Israël dichterbij te brengen... tot hun vader in de hemel. Nou, kijk nou. De waarheid, mijn vrienden. Wie kan deze waarheid... verdragen? Duidelijk. Hier moet je krachten hebben... bijzondere krachten hebben... of aan jou moeten... bijzondere krachten hebben... Omdat, om deze... en met deze waarheid... Onder ogen te zien. Wie kan het verdragen? Nou, laat me dan één Jood zien. Ik heb nog geen één gezien die zou deze woorden kunnen onderschrijven. Natuurlijk zijn er wel een paar in de wereld. Absoluut, want uh, zeker. Maar ga ik nog verder wat hij zegt. Maar dus. over, op die manier, de volgende pagina. dat zij. Uh, niets anders hebben gedaan, de volkeren der de wereld, die hadden niets anders gedaan, dan wat aan hen, let op, dat wat aan hen werd opgedragen te doen. Kijk wat we leren. Nou, hoe kan dat? Kijk nou naar de verschrikkingen van de Romeinse, dat was een Romeinse oorlog, ja? herinner je nog? Romeinse oorlog, dat was in, uh, in de tijd van, uh, van Yeshua, dat herinner je nog? Verschrikkingen waren er ze hadden gewoon uh, met alles erop en eraan die, die, die synagogen van, van buiten allemaal om, uh, met, zeg dat, belegd en uh, verbrand gewoon leven verbrand en wie niet kon eruit houden, eruit houden daar van binnen die sprongen naar, uh, probeerden naar, naar buiten via de duur naar buiten Gekomen. En dan werden ze nog met uh, pijlen en uh, andere dingen nog kapot gemaakt. Nog extra kapot gemaakt. Uiteindelijk is het nou minder dan uh, de dan kampen, dan die kampen uh, verschrikkingen, et cetera. In Oekraïne hebben zij, hadden zij, niet alleen in Iedereen Oekraïne, hadden die, die, weet het, die assessors. Hadden ze gewoon mensen, gewoon legden ze hen. Uh, zo, zo verschrikkelijke uh, beelden. Uh, en er zijn ook nog een uh, documentatie. De Duitsers graag... Uh, uh, hadden het pret, uh, altijd prettig gevonden om ook te filmen en uh, foto's te maken van al die uh, martelingen. Dan hadden ze ook dan uh, twee die assessors die er bijvoorbeeld legden mens. Uh, zo op een plank uh, gebonden, en hadden ze gewoon hem met een gewone zaag, gewoon doorge door doorgezaagd, en met het daarbij nog zingend uh, van die patriotische liederen. Nou, hoe kan je dat horen als je dat hoort? En ik heb het ook, was ook opgegroeid daarin, mijn, al mijn hele familie was uh, levend begrapen, begraven in... in in Vinitsa, waar ik vandaan kom. Dat is een leger, de staf van het leger van Hitler. En terwijl 90 kilometer verder was, een Merenka bijvoorbeeld, daar zaten Romeinen. Romeinen, daar ook nog verder Italianen zaten ook. Die hadden dat niet gedaan. Ik bedoel soldaten. Romeinen bijvoorbeeld. Romeinen bedoel ik. Romeinen, Roemenië. Uit Roemenië. Ook een alliant, alliant, alliant alliantie, die zat in alliantie met de Duitsers, ja, maar zij hadden niet, ge, Joden niet aangepakt, dus was niet aan hen was het niet gegeven omdat die haat maar die de Duitsers nou, nou, en dat soort dingen verschrikkingen, alles wat, het, wat die Duitsers hebben gedaan in de kampen is het nou te wie ben ik om dat te zeggen, maar we leren de zogers en dan daaruit zie ik ook dat hoe wij kwamen ook aan die Davidster en Zwastika. Let op. We gaan ook mosheken Dus wij zien, zie dat hoe duidelijk we zien, dat see like alles wat uh, de volkeren hadden aangedaan aan Joden, was het absoluut, aan Joden, aan Israël, was absoluut volgens de opdrachten van boven. Duidelijk. Dat zij, let op, dat zij. we kunnen dat niet zeggen, oké, okay, maar zij hadden het wel een beetje tussen te, te. te. te. hoe zeg je dat? Te. te krachtig, ja, te. te, te, te ver gegaan misschien. Ja, misschien moest je wel een, een klap geven, maar een beetje zo. Maar uh, hadden ze zijn zoveel. Uh, zo uh, dingen gedaan. De zoger vertelt het ons niet zo. Kijk dat was allemaal opgedragen van boven, aan hen om dat te doen, want dat let op, en als allemaal ook dat was, ten aanzien van Israël, de daden van boven gezien, de daden van de barmhartigheid van de schepper, want daardoor heeft, dat daardoor dat volk eh, Israël eh, kwam, eh, terugkeerde, tot hun vader in de, in de hemel. Zie je dat? Op deze manier. Want anders wilden zij Duitsers zijn of iets anders. Maar dan spreek ik in het algemene aspect van, ja, algemene aspect. Maar natuurlijk is het, de zoger spreekt niet alleen van het algemene aspect, maar ook in het bijzondere aspect, dat ook in ons zit, boven, bovenaan zit Israël. Herinner je nog? Israël. En onder, onder dat abor zit eigenlijk de volkeren der wereld. Dus als Israël boven de taboor bij ons uh, verkeerd, te, te, verkeerd handelt, ja, dus dan Israël, de vonken van Israël vallen, waar naartoe? Naar, naar de naar de naar uh, de onder de taboor, naar daar waar de volkeren in de wereld zijn, en dan verkrijgen zij de macht over boven de gezee van, van van de mens. Nou, en dan ...komt er een geweldige verschrikking... Uh, ...waardoor dus de mens... Uh, ...in macht... In de ma in macht uh, de, de ...onder de tafel gaat de macht... Uh, ...oppakken... Over, over, alle, ...over de hele partsoef... ...over de mens... ...en dan komt daardoor alle ellende... ...ook op de... ...op Israël in de mens... ...en allemaal met de bedoeling dat Israël in de mens, dus boven de taboer dat die zijn zijn daden zal beteren. En, en daardoor komt Israël weer boven het water, boven de zoals we dat zeggen, boven de taboer en daarmee komt hij ook in de nabijheid van de Vader in de hemel. Ja, want de boven de gaza, als het goed is, als mens goed leeft, probeert steeds de met goede kabanaten leven, dan komt je boven de want en je dan van de... van bin de vader... in de hemel, dat is de zeerenpien. Zie, een beetje... emphatisch zeg ik, spraat ik daarover... want ik kan niet anders. Het is van binnen, bij mij... komt, het komt door pijn... en er komt van alles, komt het... omdat ook mijn... uiterlijke mens... Uh, zou geen... zou er mij niet akkoord kunnen gaan, right? want de mens hoe kan je so het zo doen, het is absoluut onmogelijk. maar de innerlijke mens die die, that, die, dat, anfart, die dat die dat so, like, uh, aanvaardt, die probeert dat te aanvaarden zoals ik in de nachtlessen heb ik ook gezegd erin over de Israël en het so is een bijzonder aspect, want altijd moet je wel eens zien, zien, wanneer het sprake is van Israël en volkeren in de wereld, dan altijd moet je zien in binnen jezelf. Dan, maar dat dit in het algemeen aspect ook, ook geldig is, dat is alleen ter illustratie, omdat dat jij het kan goed proeven, maar altijd projecteer het op jezelf. Bij mij is Israël en volkeren in de wereld, en als Israël dit en dat en dat, dan de volkeren der wereld, die, die dan putten uit de klippot waarom putten de, de, de, de volkeren der wereld uit de klippot huh? oké, okay, maar waarom putten zij vanuit de klippot oh, laten we zeggen in de algemene zin waarom voor de volkeren der wereld putten uit de klippot wat is de, de reden daarvan waarom de joden niet doen. Opminste, de precies. Omdat Israël... Deksel. Israël laat het leeg niet door. Het is een verstikking. Vers vers uh, het no, no, is een verstikking. Ze, ze verstikken zich in deze wereld. Ze zitten met... met um, tot aan hun neus zitten ze in deze wereld. Het is net als zitten in een... Uh, een uh, in land. Huh? Niemand, precies. Je kan het niet draaien. Je kan het niet... Dat is als een mens bijvoorbeeld zit in problemen en hij kan niet eruit komen, wat, wat moet hij doen? Hij zit vol tot zijn, zijn, zijn neus in problemen. Zo is ook de mens, eh, ook de volkeren in de wereld hier op aarde, kunnen niet, konden niet anders aantrekken. Als Israël hen eh, het eh, eh, heilige niet doorgeeft, dan hebben ze geen andere manier. Dan gaan ze natuurlijk zuigen, ze moeten leven. Ze gaan het aanzuigen van de klipot, ze hebben geen andere keuze. En daarom alleen Yeshua kwam al, en kijk nou welke, uh, zelfs, uh, uh, zelfs ondanks het feit dat het hele volk Israël, uitverkoren volk, Yeshua niet herkent, en dus geen licht van hem aantrekt direct en doorgeeft actief aan de volkeren der wereld, Alleen Yeshua, dus alleen de ketter, ketter kan niet, ketter kan zichzelf niet verlochen. Ja of niet? Israël wel. Waarom? Israël is in vier stadien. Oké, okay. het is het hoofd, maar het is wel de schepping. Het is wel de wens om te ontvangen voor zichzelf. Alleen, fijn, ze kunnen wel de wens de, de om te geven, uh, makkelijk, makkelijk aantrekken. Uh, ze hebben wel ten opzichte van die volkeren der wereld, erg belangrijk wat wij spreken, ten opzichte, precies, ten opzichte van de volkeren der wereld, zijn ze net als de wens om te geven. Maar ten opzichte van Yeshua zijn ze nog, natuurlijk ook nog de wens om te ontvangen. Maar keter, dus ja, Israël kan bijvoorbeeld kan verkeerd gaan, en ze kunnen wel dan daarmee het licht uh, voor de volk, zichzelf en de volkeren der wereld uh, uh, afsnijden zichzelf en de volkeren in de wereld van de, de toevoer van het licht. Maar de ketter kan dat niet. Daarom wordt gezegd over Yeshua. Yeshua kon, Yeshua kon zichzelf niet verlogen. Yeshua kon niet, kon niet uh, het is de waarheid. En zo. En so, er, is, er is geen geen uh, geen uh, we, andere weg, geen rechts geen links, het, is, het ketter heeft geen rechts en links, alleen maar de, het, alleen maar het midden geen, geen geen twee componenten rechts en links dus daarom, van de ketter blijft de hele wereld ontvangen, oké okay, uh, de anderen zeggen uh, wij weten niet, wij kennen hem niet joden zeggen ook, wij kennen hem niet, maar zij ontvangen van hem, kan niet anders want alleen maar de ketter kan geven dat heb ik uh, rabire of die andere, die zeggen ook we kennen dat niet, maar ze ontvangen van hem netjes, van wie? Van Mohammed. Net zo, so, net even min als, als Joden van ontvangen van het, het hoogste licht, het pure licht uh, van de Vader kunt ni je ontvangen niet van uh, uh, alleen van Moshe, van Moshe kan je dat niet doen, van Moshe kan je wel. Uh, die twee hebben net zoals dat. Het is natuurlijk belangrijk de Torah. gezonder, het is alles zit in de Torah. Maar de vervulling föl van de Torah, de Torah heeft rechts en links, rechts en links. Dus de wereld, deze wereld, de 6 plus 1. zeer en is, is, de, is de Torah. Maar de ketter van de zeer en pien, dat is al de Torah, die al uh, de Torah in potentie, als De Torah die sublim alleen maar de kracht van de schepper is, en niet meer woorden en niet meer uh, uh, al die wetten die apart staan, maar op zichzelf al uh, het licht van Shalom zoals in de Vader is, zoals in de, die komt, van, de, van de Vader komt, en zoals Yeshua dat in zichzelf uh, ervoer. Dus Yeshua geeft aan de hele wereld en ook natuurlijk, onder andere uh, hebben wij ook uh, christenen die wel uh, uh, er kwamen ertoe dat zij Yeshua aanvaarden. Ja, aanvaarden, ja, absoluut, het is, maar het, is, het blijft ook nog, uh, zie je het? als zij aanvaarden dat, ze ontvangen dat bewust van Yeshua. Maar er zit wel die idee dat tussen schakel van Israël waardoor ook aan Christenen ontbreekt er aan die kracht waardoor zij Ik hoorde, uh, dat was wat precies waardoor zij zouden helemaal uh, helemaal bevrijd zouden kunnen worden uh, ook van de clipot et cetera waardoor zij uh, in in twee tweeledigheid leven waardoor zij de wens hebben om goede, goede dingen te doen, maar onder de tabor van hen ook nog zwicht voor, ja, voor, uh, voor verleden. Ook voor verleden om te, te om niet om niet uh, om te. Uh, dood maken, allerlei andere dingen, allerlei dingen, die, die komen alleen maar door, door het, um, door deze bufferzone, die die, die, die, dus door de joden eigenlijk, door het volk Israël niet, uh, niet, transparant, wor wordt gemaakt. En daarom, uh, alles wat er gebeurt in deze wereld is, Hashem is, hij heeft de wereld gemaakt uh, uh, op de manier dat alle volkeren zijn belangrijk. Heel? Alle volkeren hebben een bepaalde plaats in zijn systeem van, uh, van de dienstverrot van, van de hele mensheid. En als er iets niet iets vanaf de daad, gochma, ja? bina en daad, ik kocht maar bijna in dat van de hele mensheid. Dat is het volk Israël. Keter is Yeshua. Hij is en van die Israël en van voor al, alle volkeren. Ketter is the... ja, de ja, is voor alle volkeren. Is niet alleen Joods en ook niet alleen niet Christen. ook was het een gedachte dat het dat niet. Het is absoluut absoluut voor Israël en voor alle volkeren in de wereld. Ja, met inbegrip van alle religieën, van alles wat in de wereld leeft. Maar als de buffer nog is, en de buffer is dus dat het volk Israël vormt, dan, eh, dan heeft dan, als uh, dat, dan is het door dat ontbreken van deze schakel, door de, door omdat deze schakel dan de buffer het volk Israël niet vervult zijn taak om het licht door te laten komen in zichzelf en daarna verder naar de volkeren der wereld, is er geen andere manier bij het licht van Yeshua bij de vader ja, om zo te zeggen, bij of bij de schepper, om eh, zijn eh, gezicht af te wenden van zijn volk en daarmee de kracht, daarmee te, la, te laten, te, de kracht geven, de macht te geven aan de volkeren der wereld. Dat zij die normaliter, in, omdat, omdat het volk Israël geeft aan hen niet het licht, dan zij zuigen van de klipot. He, we hebben gezien. Dan daardoor worden zij als het ware opgedragen om... Uh, Israël van langs te geven. Dat is altijd zo geweest. Zie je dat. Altijd in de geschiedenis dat is het zo geweest. Was ook in het algemene zin. En daarom is het zo bijzonder belangrijk om steeds. Op, even onder op de ja, wow. precies. Uh, met, ja, eigenlijk, eigenlijk ze van beneden gaan ze eigenlijk uh, pushen Israël om, om op deze manier. Um, uh, ...het licht aan hen te geven. En dat zien we ook met die Palestijnen bijvoorbeeld. Ja, het is net, net zo precies hetzelfde. Op hun manier... ...ziet het is ook natuurlijk... ...putus uit uitklippot. Maar ook zij... Zie, ...steeds... ...hebben een geweldige... Ha, ...geweldige haat... ...tegen het Israël. Duidelijk. ...en... ...wij weten... ...nu de Zoger ons duidelijk maakt... ...dat het komt... Alles dat komt van boven. Alleen wij kunnen het niet. Die worden opgedragen om dat te doen. Deel, ook de Palestijnen worden helemaal, wat wij denken in onze, met ons verstand. Oké, okay, dat is een strijd, die twee volkeren naast elkaar. Ja, weet je, dat is allemaal de politieke strijd. De politieke strijd, wel, maar ook wat de, zelfs wat de Verenigde Naties doen. Deel, alles komt ook van boven. Begrijp je? Ook hoe zij dat tegenover Israël kijken, allemaal komen van boven, en ten behoeve aan, ja, aan Israël. Het is ten behoeve van Israël, ook dat de Palestijnen hen bestoken en alle andere dingen, en alle kamikaze en noem maar, noem maar op alles en ook dat al die resoluties van de Verenigde Naties, et cetera, alles komt alleen maar in de op, in opdracht van de Kadosh die wil het volk Israël weer transparant maken, en op deze manier brengen hen tot, um, tot zichzelf, en daarmee dienen zijn plan, en niet hun plan. Dat is... Uh, en daarmee kunnen we een geweldig geeft ons ook precies hetzelfde binnen onszelf de strijd die wij voeren binnen onszelf die volkeren der wereld die ons, zelf die ons als het ware bestoken hè? precies hetzelfde die, die, die krachten in onszelf die ons bestoken door de be bevuiling en allerlei andere dingen die ons ondanks onze wens de wil om het goede te doen, ze gaan ons Um, ertoe brengen om, uh, hun, om hun macht uh, op ons te opleggen, Lekker. om ons te zuigen aan ons en ons te af te brengen van, de va van onze vader in de hemel precies hetzelfde is binnen de mens daarom is het zo belangrijk om steeds daarover te hebben en telkens wanneer wij daarover hebben over het volk Israël en de volkeren in de wereld deze relatie telkens doen wij ook Brengen we ook in deze wereld een stukje tycoon, Een stukje correctie. En het is niet voldoende om dat één keertje dat te doen. Kijk nou hoeveel keer al Zogar erover heeft gesproken. Dat, dat, uh, dat artikeltje wat wij hebben gehad, uitgehaald, ja, I uit de les, uh, uh, David en uh, yeah, Swastika... Dat was van de van les 43. Herinner je nog? Daar was het, was het een krachtige. Krachtige uh, uh, uh, uitwerking in de zoger. Kijk nou, we zitten nu al, uh, dus 43, de les 43, ik kan je voorstellen, waar we, we zitten nu in 219. Uh, ja? En steeds moeten we daarover hebben. Waarom? De zoger heeft het daarover. Hoeveel keer de zoger heeft het daarover? Want de zoger bekijkt het van verschillende invalshoeken, zodat so ook bij ons het. De, dat vertrouwen, absolute vertrouwen en rechtvaardiging van het besturingssysteem van Hashem steeds getoeneemd, toeneemd, totdat wij absoluut verbonden raken met Hashem uh, door de verbondenheid dat niet meer te breken zal zijn.